Dat kun je doen, natuurlijk. Het Russisch hooggerechtshof reageert gelukkig ongelooflijk begripvol. Het speciale college veroordeelt Alan Karlsson tot 30 jaar dwangarbeid... in het verbeteringskamp van Vladivostok. Vladivostok? Laat ik het zo zeggen. Het is net Siberië, maar in plaats van warmte en gezelligheid... heb je er hongersnood en lijfstraf. Voorlopig zit Alan daar echter toch vast... Tijd dus voor ons om een kijkje in 2005 te nemen. Onze vrienden hebben hun toevlucht gezocht bij Bennys broer Bossen, die ze meteen een heerlijk diner voorschotelt. Dat Geerdien, de baas van Never Again, ondertussen zwaar gewond in hun verhuisbus ligt, mag de pret niet drukken. Totdat gebeurt wat iemand misschien wel aan had moeten zien komen. Iedereen is baal dicht! Uh, uh, jongens, wie is dit? Eh... Uh... Dit is ons gewonde bendelid. Gerdin dreigt hen allemaal af te knallen... totdat hij ineens bossen herkent. Zijn oude vriend en zakenpartner. Oude vrienden schiet je natuurlijk niet zomaar dood... dus in plaats daarvan bezwijkt Gerdin maar gewoon aan zijn verwondingen. Dat valt dus alweer mee. Ook commissaris Aronson, die onze vrienden onlangs nog zo achter de broek zat... is het spoor bijster geraakt... En zoekt zijn toevlucht in een mottig motelletje. Sexshow, Zweden, 2005. Hoe smaakt die... Uh, Ik kon. Die Bleu? Ik vind hem een beetje droog. Oh. Oké. Okay. Uh, mag ik nog een gin tonic? Ja, joh. Eén gin tonic. Eén gin tonic! Diana, hallo. Hoi. <laughs> ik weer. Heb jij toevallig wel eens een Gordon Bleu gegeten... in het Royal Corner Hotel in Vecture? Niet doen... Nou fijn. Ik wacht hier tot het tips gaat regenen over de gele verhuisbus van Alan en consortium. Want dat is wat er volgens Ranelid gaat gebeuren. Heb jij een hobby, Diana? Jij ja, lijkt me wel iemand die tuiniert. Ik zie jou wel met al die plantjes. Zo'n klein uh, harkje. Die hm? tuinier nooit. Ik heb überhaupt geen hobby's. Lijkt me ook meer iets wat je met vrienden doet. Die heb ik ook niet. Het maakt helemaal niemand iets uit... dat ik een goede koren bleuze te eten in een leeg motel. Als deze idioten achtervolging over is, Diana... dan ga ik mijn leven eens goed omspitten. Alles is flink aanharken. En dan moet vrolijkheid zaaien. Nou, Misschien kunnen wij dan een keer... Of, hè? Misschien dat we samen... Eh, Oh, dat is mijn gin-tonic. U uh, had er toch geen citroentje in gewild? Huh? Huh? Nee, hoor. Ja, ik heb altijd voor Gerdien gebeden en zie vandaag filieflauw in mijn keuken. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Reinig. Jacobus 4, vers 8. Dat mogen we hem wel een staalspons geven. Met een emmer extra dikke blik. We moeten vergeven, Alan. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Psalm 103, vers 8. Zo ben ik ook mijn broer Benny genadig geweest. Hm. Nadat ik je 3 miljoen kroon heb gegeven, ja. ja. Dat was een kwestie van rechtvaardigheid, Bonnie. Benny. Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet. Rechtvaardigheid, red je van de dood. Even serieus jongens. Spreuken 10 vers 2. Deze kip. Wat zit er in deze kip? Dit is zo lekker. Ah ja. Oh, inderdaad, fantastische kip. Het ah. lijkt me helemaal schompig. Ah. Het is prima kip. Bijna net zo lekker als de kip van mei mee. Ja, dat komt door Bosses goddelijke kruidenmengsel. Dit heb jij zelf gemaakt? Ja, zeker. Ik oh. importeer kip uit Polen. Uit Polen? Mm. Ja, en die injecteer ik dan met een liter kruidenwater. Wat? Een liter water per kip? Uh -huh. Ja, dan zijn ze zwaarder, dan kun je ze van meer verkopen. Uh, nou. Nou, leer mij gesjoemel kennen, bossen. Mag dat wel? Waarom niet? Dus die Filipijnse ballen kunnen niet, maar Poolse kip wel. In die ballen zat gif, Bonnie, in mijn kip louter hartstocht. Illegaal is illegaal, bossen. U zegt, alles is toegestaan. Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. Verre koeg. 6, vers 12. Het meenemen van Gerdins koffer was niet goed. Maar kijk eens hoe gezellig we het hebben. Ja. Dus jouw Poolse kiphandel is opbouwend? Absoluut. En mijn kip brengt mensen bij elkaar. Hij genereert naasteliefde, omdat hij zo goddelijk lekker is. En Marcus zei, heb uw naasteliefde. Er zijn geen belangrijkere geboden dan deze. Ja, zo is het. Ik weet het mooi te brengen. Marcus 12, vers 28. Oké, okay, mensen. Wat hebben we? Wat wordt de angle? De hoek? Dit wordt onwijs voorpagina nieuws. Dus ik wil een catchy pop. Marcella, wat heb je voor me? Kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, wat uh, heb je? Honderdjarige verdacht van driedubbele moord. Nee. Nah. Oké. Okay. Honderdjarige uh, verdacht van massamoord. Drie mensen zou ik nou niet echt een massa noemen, Marcella. Uh, Zweden in de ban van bejaarde maniak. Klinkt als een hele saaie thriller. Mysterie rondom beestachtige bejaarden. Jezus, geen kinderboektitels, Marcella! Ik ga je echt heel slecht op. Ja, nee, okay. Kom op, ja, geef me iets beters. Ja, eh, uh, uh, Wacht even. Wat had ik nou? Uh, ja. Kom hier. op. Ja, -jarig, jarige moordend het land door. Ja, ja, nou, ja. Hel zou hel wacht even. Helse zoektocht naar bejaarden des doods. Ja, beter, beter, beter. Ja, kom op dan. Nou. Ja, ja, ja, wacht even. Iets met helse zoektocht. Kom op. Ja, ja. Helse zoektocht naar honderdjarige moordmachine. Ja! Ja! Ja! ja, dat is hem, dat ja. is hem. Helfse zoektocht naar honderdjarige moordmachine. Top, helemaal lekker. Hé, eh, iemand een lijntje? Drink niet alleen water, maar ook wijn. Dat is goed voor het hart en de maag. Ja. Dat staat echt Timotheus in. 5, vers 23. En God ja. dat het goed was. Proost. Proost. Proost. Proost. Zeg, Bosser. Ja, Bonnie. Benny. Zeg het eens. waar opeens al die Bijbelkennis? Ik kan me niet herinneren dat jij vroeger erg bezig was met het geloof. Nou, kwestie van de Bijbel lezen, broertje. Daar hou je toch zo van? Studeren. De dominee ben ik niet geworden. Ook niet bijna. Ik ben gewoon benieuwd wat jou ertoe heeft gebracht om een dik boek. Te gaan lezen. Is er nog een beetje van die goddelijke kip? Gefraudeerde kip bedoel je? Ik heb enkel gebruik gemaakt van de middelen die de heer mij heeft aangereikt. En toevallig kwamen die in dit geval uit Polen. Ah? En waarom staat er dan op de verpakking bossers super Zweedse kruiden. Waarom ik de Bijbel ben gaan lezen? Dat is een mooi verhaal. Gods woord leidt de weg en de weg leidt naar God. En God leidde mij over zijn weg rechtstreeks naar de paardenrenbaan. En daar won ik nooit iets, omdat God andere plannen met mij had. Die God, die boek ook stoomt het allemaal maar. Ja? Nou hè. Op de renbaan leidde God mij naar Ebbe, van de vuilstortplaats. Ebbe won, net als ik, nooit iets. Daarom verkocht hij wel eens wat van de vuilstort. Mensen gooien mooie spullen weg hoor. Bijvoorbeeld 500 kilo aan gloednieuwe, versgedrukte Bijbels. Prachtige slimline-drukken in echt leer met, met goud op de snee. 2000 goddelijke creaties van Gods woord lagen daar tussen de spaanplaat en ondergepiste matras. Het was een wonder, gelijk het brandende Braambos van Mozes. En ik heb dat wonder gekocht voor een prikkie. Nieuwsgierigheid naar de reden van de tot fel veroordeelde Bijbels... ...dreef mij tot het openslaan van de eerste bladzijde, Pagina voor pagina. Woord voor woord heeft de Heer zich aan mij geopenbaard. En woord voor woord vergeleek ik mijn Bijbel met een gewone Bijbel. Ik moest en zou de fout vinden. Maar er stond geen letter verkeerd. Geen komma, niks. God had mij 2000 gloednieuwe bijbels gestuurd die ik kon verkopen voor zeker 1000 kronen per stuk. Het was een wonder. <lacht> een wonder, zeg ik jullie. Een wonder. Maar toen kwam ik bij het laatste vers op de laatste bladzijde. En daar stond hij. De fout. Of nou ja, een fout. Het was duidelijk met opzet gedaan. Ik zal het jullie laten zien. Kijk, hier. vanaf de... Daar. En toen kwam er... Niet. Ja. Nee. nee. Oh, nee. Ja. Dat zou geen beter einde kunnen betekenen. Ja. Wie zou het hebben gedaan? Ja, nou, dat vroeg ik mij natuurlijk ook af. Ik wilde ook wel eens weten wie deze ja. godslasterende grappenmaker was. En? Nou, ik heb hemel en aarde bewogen om het, om het, om het om te achterhalen. En wat moet ik bewegen om nog een brandewijn te krijgen? Ja. Ja. Uiteindelijk, uiteindelijk heb ik hem gevonden. Het bleek een zwaar gefrustreerde typograaf te zijn. Tegenslag na tegenslag had hij al moeten doorstaan. Terwijl hij zo zijn best deed om een goed mens te zijn. Een beetje zo was ik eigenlijk. Tegenslag na tegenslag. Eerst het treurige overlijden van Oom Toen Benny, die mijn erfenis jatte. Nou, nou toch eens over opdoen. Gerdien, die mijn compagnon niet meer wilde zijn. Als Job op de vuilnisbelt voelde ik mij. En zo voelde de typograaf zich ook verlaten door God. Toen hij vervolgens de opdracht kreeg om 2000 bijbels te drukken, werd de ironie hem te veel. En besloot hij uit de meest kinderachtige recalcitrantie de laatste regels wat aan te passen. <laughs> Vandaar... ...dat deze bijbels eindigen met de gevleugelde woorden. En, en toen kwam er een olifant met een lange snuit... ...en die blies de hele achterlijke schepping weg. Wat een onzin. Alles in, iedereen dood. Einde. Ik vind het een heel aannemelijk einde voor zo'n boek. Kan hij de kramp niet gaan drukken? Of geschiedenisboeken. Oh, of mijn biografie. Goed, jongens, ik vind het allemaal even hilarisch, maar ik ga naar bed. Hé, hey Benny, kom jij me instoppen? Uh, wat? Hè? Over vijf minuutjes lig ik klaar. Maar ik... Tot zo. Shit. Gerdien is wakker. Bendeleider Gerdien is naar bed gebracht met een dosis morfine waar je een kudde gnoes mee plat krijgt. Maar blijkbaar heeft de crimineel niet alleen lak aan dingen zoals de wet, maar ook aan de werking van medicijnen. Hij staat namelijk opeens klaar wakker in de woonkamer. En niemand weet of de hereniging tussen Gerdin en zijn oude compagnon Bosse hem van de gedachte heeft afgebracht om iedereen dood te schieten. Begin nooit een criminele organisatie, Alan. Staat niet echt op mijn to-do-lijstje. Gerwin, ik ben er helemaal klaar mee. Maar dat is ook een erg kort lijstje, hoor. Alleen bij doodgaan staat nog een onaangevinkt vakje. Never again? Never again. Eén grote puinhoop. Het spijt me echt heel erg van uh, wie heet die? Ja. Ja, en uh, Hompie? Ah, Hompie, ja. Je moet weten dat ze allebei buitengewoon bedreigend overkwamen. En op zo'n moment word je toch heel instinctief over je eigen leven. Zelfs als je honderd bent. Weet je wat het is, Alan? Ik vind het echt heel erg dat, dat Bikker en Hompie dood zijn. Maar het verbaast me totaal niet. Die twee waren zo stomzinnig. Het is eigenlijk evolutionair gezien. Heel logisch dat die twee bananen niet ouder geworden zijn dan dertig. Hun dood is dus eigenlijk gewoon te verhalen op Darwin. Eigenlijk wel, ja. Dan verklaren we bij deze Darwin schuldig... aan het tragische overlijden van twee zeer dierbare, maar zeer domme vrienden. De lul. Kutlul Darwin, zo zou ik hem willen noemen. Dat mag. Heeft heel met drugshandel naar de kloten geholpen. Kop op, kerdien. Er zijn vast wel andere, wellicht intelligentere types die bij je clubje willen. Ja, maar zelfs dan, hè? Een maand geleden is degene die het contact met de cocaïnehandelaren in Colombia had opgestapt. Toen dacht ik, nou, euh, euh, euh, doe ik het zelf wel, maar ja... Spreekt net zo goed Spaans als een mossel kan rolschaatsen. En in... nee, eigenlijk kan ik ook gewoon de stress niet aan. Ik ben een mislukkeling, Alan. Onzin, Kertien. Jij bent juist een doorzetter. dat echt? Ja. Hoe hardnekkig jij toch geprobeerd hebt om ons van kant te maken, dat vind ik alleen maar bewonderenswaardig. Kak aan de knikker! Dikke kak! Aan de knikker! Iedereen naar de keuken! Nou, de media is helemaal uit zijn bolletje gegaan. We staan in elke krant. Die zoekt zoektocht naar 100-jarige moordmachine. De levensgevaarlijke miljarden teistert Zweden. 100-jarige Freddy Krueger opgestaan. Collectieve angst voor. moet je horen. Opa des doods. 100-jarige bendeleider moordend het land door. Wat een poeha. Ja, en dan zijn er toch alleen nog maar de kranten dit, hè? overhangen posters met onze hoofden. Godverdomme, van, ook van mij? Van ons allemaal, behalve van Gerdin. Want die is dood. Tenminste, dat staat hier. En ook die van Bossen, die wordt ergens genoemd. Wat betekent dat we hier voorlopig veilig zijn? Maar voor hoe lang nog? We worden nu alle vier beschuldigd van moord. En dat is natuurlijk niet uh, fraai. Misschien... Misschien moeten we de politie bellen en... Geen politie! En alles opbiechten. Als we alles vertellen zoals het gegaan is, dan kunnen ze toch geen moord meer noemen? Als iemand de politie belt, dan schiet ik hem door zijn apenherstens. Uh, oh, ja, uh, uh, Gerdin, Gerdin, dat is niet hoe wij dingen oplossen. Je hoort nou bij ons, dus dat gewappen met je wapen is klaar nou. Uh, uh, uh, sorry, jongens, sorry. Uh, de macht en gewoonte. Verder ben ik het wel met Gerdin eens. Rechtvaardigheid is in de praktijk nooit zo heel rechtvaardig. En de politie doet meestal gewoon wat waar die zin in heeft. Tenminste... Zo was mijn ervaring in Iran. Nou, ik denk dat we hier moeten blijven tot we een beter plan hebben. Mm. Als dat mag van Boswe natuurlijk. En Job zei... Wie zich bekommert om een vriend in nood... Toont zijn eerbied voor de ontzagwekkende. Jullie zijn zeer welkom om te blijven. Ah. Goed. Niemand die verdacht... Dood of een olifant is... Verlaat het erf. De verhuisbus en de koffer moeten goed verstopt worden. Mensen... We hebben een nieuwe vijand... De politie. Ondertussen in het verleden. Alan heeft het kampioenschap Stalin beledigen gewonnen... en is naar een Russisch verbeteringskamp gestuurd... helemaal in het oostelijke puntje van het land. Daar ontmoet hij Herbert Einstein. De ontvoerde halfbroer van Albert Einstein... waar Julie Popov hem over verteld had in De Onderzeeër. Er zijn die dag heel wat mensen naar de gulag gestuurd. En Herbert werd gefusieerd. Vijf barre jaren kruipen traag voorbij in de gulag en Herbert en Alan worden vrienden. In de rest van de wereld viert de Koude Oorlog hoogtij. Het conflict tussen het communistisch en het kapitalistisch blok blijft groeien. Op dit moment ligt de focus op het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea. Korea, United Nations troops push on in the cautious advance against the communists, an advance whose purpose, General Ridgway states, is not to seize ground, but to wipe out the enemy. The Chinese Red Army, fighting desperately in small, isolated stands, prefers to give ground on wider fronts rather than join battle, and it's up to the infantry to clear out the pockets of die-hard communists. Vladivostok, Rusland, 1953. 100.000 roebel, 100.000 roebel, 100.000 roebel. Is goed? Oké. Okay. 100.000 roebel op Stalin. 100.000 roebel op Truman. Hey, Rusland heeft al drie jaar een atoombom. Duurt lang. Hij durft niet. Truman hij gaat niet gooien. Truman wil vrede. Kijk naar Korea. Daar zijn notabene vredesonderhandelingen. Vredesonderhandelingen. Napalmbombardementen noem ik geen vredesonderhandelingen. Dat noem ik napalmbombardementen. Truman gaat Noord-Korea laten bloeden. Maar niet voordat Stalin Zuid-Korea van de kaart veegt. Al die kapitalistische ratten de lucht in. Dat doet hij niet. Stalin wil geen extra conflict met Amerika. Maar, maar hij steunt Noord-Korea. Ja, maar niet openlijk. Amerika denkt alleen dat China Noord-Korea steunt. Stalin gaat die atoombom gooien. Ik zeg het je, ik denk morgen. Morgen? Eh, misschien overmorgen. Hé, hey, wie is daar? Ja, wie is daar? Eh, uh, ik, ik. Ik ben het maar. Carson, jij een stuk stroom. Sta je ons nou af te luisteren? Hè? Ja, sta jij ons nou af te luisteren? Want daar staat de doodstraf op. Ja. Nee. Nee, ik, ik was niet aan het afluisteren. Ik, euh, ik Herbert. Die schnitzel is weer eens kwijt. Is die hier? Nee? Oké, okay, sorry. Zoek ik verder. Staan blijven, putlucht. Jij liegt tegen ons. Nee, echt niet. Jij liegt tegen ons en dus gaan wij jou doodschieten. Tegen de muur? Ja, ik heb niks gehoord. Echt niet. Maar ik ben wel zeer verrukt over het feit dat Julie Popov iets aan mijn tips over het atoomboment gaat. Alan. Kop dicht, Einstein. Herbert. Daar ben je. Alson, jij hoort op Einstein te letten. Hij liep er als een kip zonder kop over het terrein. Ja, het was mijn schuld, meneer. Nee, het was mijn schuld, meneer. Sch Schiet mij, meneer. Aan mij heeft toch niemand iets. Mijn oprechte excuses, meneer. Ik was al naar hem op zoek. Het, -het zal niet meer gebeuren. Dat zei je de vorige keer ook, Alson. De Herbert's dwalingen zijn hardnekkig, meneer. Als je zo dom bent als mijn goede vriend hier... dan is de gulag met al diezelfde barakken een onmogelijke doolhof. Maar ik beloof dat ik nog beter op zal letten. Dat is je geraden. Ik was op zoek naar de keuken. Jij bent hier nu al vijf jaar, Einstein. Hoe kun je nou nog niet weten waar die keuken is? O omdat ik een oetmoloon ben, meneer. Zou dan nu alsjeblieft zo vriendelijk willen zijn... om uw geweer zo hier te zetten, zo net boven mijn oor en, en dan... Niks ervan. Jij gaat met om mee. Aan het werk! Beetjes smeek kom je dood. Tabiel! Um. Ja, ik heb nog... Wagen het! Een heel klein vraag. Je weet wat het antwoord is! Zou ik misschien vandaag. Ik waarschuw je! Eén slokje brandewijn? Hé, oh. hey, waarom word ik nou geslagen? Muil houden! Oh, Lip. Hij heeft niks gedaan. Oh, ook. Oh. Duidelijk! En nou aan het werk. Gaat het, Herbert? Oh, jawel. En met jouw dorst? Slecht. Maar daar hoef jij niet om gestraft te worden. Oh. Ik, ik vind het hier niet best wel leuk. Ik ook niet. Ik denk eigenlijk dat we wel lang genoeg hebben gewerkt voor Snorretje Stalin. Snorretje, ik heb het al vijf jaar koud. Ik heb al vijf jaar zin in kip. Ik heb al vijf jaar dorst. Herbert, hoe denk jij erover op de vluchten? Vluchten? Naar Zuid-Korea. Is dat ver? Ja, niet zo ver. Alleen ligt Noord-Korea ertussen. Ja. En zoals ik het net heb opgevangen van die smoezende smeerlappen is Noord-Korea niet zo makkelijk om doorheen te komen. Is, dat, is het een moeras? Nee, een stikker van de Russen. Natuurlijk ik net zo goed hier blijven. Wachten op mijn geluksdag. Ah, de kans dat we levend door Noord-Korea komen is microscopisch klein. Dus wat dat betreft is het ook voor jou gunstig, ja, Ik weet toch niet wat microscopisch betekent, Alan? Nou, we gaan waarschijnlijk dood. Nou, dat is net iets voor mij. Dan doe ik mee. Hij heeft Alan alleen wel Herberts hulp bij nodig? Maar hoe leg je een plan uit aan iemand die het verschil tussen links en blauw niet kent? Ik ga mijn nagels lakken, want dit gaat wel even duren. Dus als ik het goed begrijp... Um, dan dan uh, begrijp ik het... Uh, uh, dan begrijp ik het niet. Herbert... Dat ben ik. Ik ga het nog een keer uitleggen. Graag. Wij willen hier weg. Ja. Maar dat mag niet. Nee. We kunnen niet zomaar te koelig uitlopen. Nee. Nee. Okay. We moeten dus... Wacht even. We... Maar waarom kan het ook alweer niet? Omdat we gevangenen zijn. Oh ja. We moeten dus iets verzinnen om te ontsnappen. Dat kan ik niet. Dat weet ik. Daarom heb ik iets verzonnen. Jij bent namelijk de enige die mij kan helpen. Ik? Ja. Want door jouw verdwaalreputatie zal je niet doodgeschoten worden... als je ergens komt waar je niet door te zijn. Ja, nou, al die brakken zijn precies even groot en hebben precies dezelfde kleur. Dat is echt moeilijk, hoor, Alan. Dat snap ik, Herbert. Dat, snap ik. Dat is ook heel lastig. Maar nu gaat het ons juist helpen. En hoe dan? Nou, het eerste wat we moeten doen, is soldatenuniformen stelen uit de voorraadkast. Uniformen? De voorraadkast? Ja, kijk. Als ze mij bij de voorraadkast betrappen, is het enkele reis hemel. Hé, hey Dan wil ik ook een kaartje? De eerste uniformen, Herbert. Jij moet twee uniformen stelen uit de voorraadkast. Uniformen voorraadkast? Ja, en als je betrapt wordt, zeg je gewoon, ik ben verdwaald. Hé, ja, maar hoe weet, ik, hoe weet ik dan nou dat ik, dat ik verdwaald ben? Nou, je bent niet echt verdwaald. Ah, niet? Nee, je, je doet alsof je verdwaald bent. He? Maar je bent niet verdwaald. Je, je verdwaalt als het ware expres. ...naar de voorraadkast toe verdwaal je. Het klinkt echt heel moeilijk, Alan. Ja, maar, maar, maar het is heel simpel. Ja, voor jou, maar jij verdwaalt nooit. Nou, heb ik jou nooit verteld over die keer... ...dat ik de verkeerde kant van de Himalaya probeerde over te steken... ...en daar pas na twee maanden achter achterkwam... ...toen ik weer helemaal terug moest? Nee. Nou, iedereen doet wel eens domme dingen, Herbert. Oh, goed. Dus, ik, nou, ik, moet dus, ik moet dus naar de uh, spoelkeuken. Nou, de voorraadkast. Om dekens te stelen. Uniformen. Zo, zodat we daarna... Uh, zodat we... Uh, de uniformen aan kunnen trekken. Nou, we hebben toch al kleren. Dat klopt. Maar met een uniform denken ze dat we soldaten zijn. En dan vallen we minder op als we dingen doen die alleen soldaten mogen doen. Een vermomming. Ja, precies. Een vermomming. Dan kunnen we voordringen bij de eetrij. Ja, dan moet je die wel eerst vinden. Nee, nee, Herbert. We gaan een legerauto stelen om mee naar Zuid-Korea te rijden. Zuid-Korea? Ja. Er is een oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea. Noord-Korea wordt gesteund door Rusland. Daar hebben we niks aan. Maar Zuid-Korea wordt gesteund door Amerika. Okay. Dus daar kan ik vast wel een telefoontje plegen naar mijn oude vriend Harry Truman. Die hoeft maar in zijn vingers te knippen en we zijn weer thuis. Alle presidenten kunnen toveren. Echt? Is hij een tovenaar? Eh, uh, uh, ja... Nou, dus zo zou je dat wel kunnen zeggen. Ja. Oh, Wauw! Maar eerst moeten we dus door Noord-Korea. En dat is waar ik doodga, toch? Alan, want dat heb je beloofd. Oh, dat heb je wel onthouden. Dan oh, laten we nu meteen gaan. Herbert, wacht! Herbert, eerst de uniformen. Oh ja. Waar lagen die ook alweer? De voorraadkast. Ik weet niet waar dat is. Nee, maar ik wel. Nou, waarom ga jij ze dan niet halen? Omdat ik word doodgeschoten als ze me daar zien. Ja, en ik niet. Waarom ik niet? Omdat jij altijd verdwaalt. Ja, dat is waar. Ben je er klaar voor? Ja. Uniforme voorraadkast. Uniforme voorraadkast. Uniforme voorraadkast. Uniforme voorraadkast. Je hebt geluisterd naar... De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween. Van Jonas Jonasson. De werking: Eva Gouda en Koen Kajers. Je hoorde onder meer Erik van Muiswinkel, Joop Keesmaat, Peter Drost, Carla Hardy, Sander de Heer, Emilio Guzman, Guido Pollemans, Henry van Loon, Peter van de Witte, Lies Vissendijk, Bob Fosco, Tine Joustra, Maarten Wansink, Manon Blaas en Raymonde de Kuyper. Techniek: Frans de Rond. Regieassistentie: Hanneke Hendricks en Lonneke Dort. Sounddesign, Jeroen Kuitenbrouwer, Wart Henselmans en Daan Jansen. Productie Karin van Dis, Regie, Wiebeke von Saher, Anne Lichterts en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN Vara-productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week deel 18 of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de nieuwsbv.